Het is de tweede keer dat de edison Euvreprijs voor de kleinkunst is uitgereikt. In 2006 ging hij naar Ramse Shaffi. De Tweede Kamer wil opheldering over de rechtsbijstand aan rechters. Volgens een Kamermeerderheid heeft de Raad voor de Rechtspraak ten onrechte... ruim 100.000 euro aan proceskosten betaald voor de rechter Hans Westenberg. In 2004 trok een advocaat de integriteit van Westenberg in twijfel... omdat hij had gebeld met advocaten in de chipsolzaak die hij onder zich had... Westenberg begon een rechtszaak wegens Smaat... terwijl de Raad voor de Rechtspraak daarover nog een besluit moest nemen. Die raad werd ook niet geïnformeerd toen hij in hoger beroep ging. Toch besloot de Raad voor de Rechtspraak om de proceskosten te betalen. De voetbaltopper tussen Ajax en PSV is geëindigd in een ruime overwinning voor de Amsterdammers. Ze wonnen in de arena met 4-1. Daardoor is het verschil met de concurrent uit Eindhoven op de ranglijst verkleind tot één punt... Twente blijft de lijstaanvoerder met vijf punten voorsprong op PSV. Voor Ajax scoorden De Jong, Emanuelson, Pantelic en Suárez. Balat Duzak benutte in de 81ste minuut een strafschop voor PSV. Feyenoord speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Herakles, Willem 2 won met 3-1 van Sparta en Heerenveen met 1-0 van Vitesse.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 Dat kon je met een liedje maar het wereld wereldleed oplossen, een eind maken aan oorlog, aan haat en aan geweld. Dat je met een liedje weer woestijnen kwam bebossen, dat de oceaan weer schoon werd.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 ja, ik geloof zelfs uh, uh, er zijn een, een aantal kwantumfysici uh, die geloven zeg maar, dat er meerdere werelden naast elkaar bestaan, uh -huh. die op hetzelfde moment doorlopen. Uh -huh. Dus zeg maar bij iedere keus die ik nu linksaf maak, is er ook een wereld die zeg maar, de keus voor rechtsaf had gemaakt en, en daardoor loopt. Dat dat is dat het dualisme? Nee, dat zijn echt parallelle werelden. Parallele werelden. En ik geloof daarin.